Vledder verbrak zijn overpeinzingen. Ik heb zijn huidige adres van Belinda van der Bos gekregen. Ze wist dat uit haar hoofd. Zullen we hem vannacht nog arresteren? Wie? Peter Sandvliet. De kok schudde het hoofd. Ik weet niet, sprak hij wijfelend, of ik wel zo snel tot zijn arrestatie zal overgaan. Vledder keek hem verrast aan. Waarom niet? vroeg hij verbaasd. Ben Kreuger was heel beslist, de vingerafdruk op de laderknop was van Peter Zandvliet. Daarover bestond volgens hem geen enkele twijfel. De kok knikte traag voor zich uit. Mm, —Die twijfel heb ik ook niet, sprak hij nadenkend, maar in die woning van Soort van Obergem aan het pad wemelde het van de vingerafdrukken. Ben Kreuger vond steeds weer nieuwe greepjes, overal, aan de ramen, aan de deuren, de deurstijlen. Aan het houten cylinderbureau. Ik heb niet het idee dat Belinda van der Bos en haar profeet veel aan interieurverzorging deden. Fledder grijnzen. Ze waren viespeuken? De kok maakte een schouderbeweging. Oh, dat is wat overdreven. Antwoordde hij vergoelijkend. Maar kraakzindelijk waren ze niet. Dat past volgens mij ook niet bij hun stijl van leven. Fledder gebaarde heftig. Maar die gevonden vingerafdruk zat wel op de knop van de lade, waarin dat vele geld werd bewaard. Die jongen zal ons toch verrekt goed duidelijk moeten maken, waarom hij met zijn hand aan die lade heeft gezeten? De kok knikte instemmend. Zeker. En als hij daar een aannemelijke verklaring voor heeft, arresteer ik hem niet. Niet? De kok schudde zijn hoofd. Het clubje waar hij toe behoorde, kwam tweemaal per week in de woning van de profeet bijeen. Het is heel goed mogelijk, dat zijn vingerafdruk niet recent op die knop terecht is gekomen, maar al dateert van een vorig bezoek. Dan heeft die vingerafdruk als bewijsvoering geen enkele waarde meer. Vledder grin de vreugdeloos. De vingerafdrukken van Peter van Sandvliet komen in ons bestand voor, betoogde hij hartstochtelijk. Begrijp dat goed. Anders had Ben Kreuger ze niet zo snel kunnen identificeren. Die jongen heeft ongetwijfeld een strafblad. Wie weet... Misschien wel voor inbraak, voor moord. Onze huidige rechters zijn barmhartig als het jongeren betreft. De kok zuchtte. Ik denk dat alle leden van het clubje van de profeet in onze administratie zijn terug te vinden. Ik wil eerst een overzicht hebben van. Gladder onderbrak hem. Zal ik zijn strafblad opvragen? De kok keek omhoog naar de klok boven de toegangsdeur van de grote recherchekamer. Het was tien over half één. De grijze speuren stak zijn beide armen rekkend omhoog, zijn stramme botten kraakten. — Morgen, kreunde hij, morgen is er weer een dag. Langzaam kwam de oude regisseur uit zijn stoel overeind en sjokte naar de kapstok. Achter hem rinkelde de telefoon op zijn bureau. Flutter reikte ver naar voren en nam de hoorn op. Al na enkele seconden legde hij de hoorn op het toestel terug. De kok draaide zich om. Wie was het? Jan Kusters. En? Beneden aan de balie van de wachtcommandant staat Belinda van der Bos. Zij heeft een lange jonge man bij zich en wil nu onmiddellijk met ons praten. De kok keek hem onderzoekend aan. Een lange jonge man? Fledder knikte. Peter Zandvliet. Hoofdstuk 4 Belinda van de Bos bleef voor het bureau van de kok staan. Haar lange zwarte haren hingen half voor haar gezicht en haar mond stond strak. Ze wuifde wat brusk naar een slungelige jonge man die in een verschoten spijkerpak schuin achter haar stond. Peter Zandvliet! Haar stem klonk schor. De kok reageerde niet direct. Hij beduidde de jonge man om achter Belinde vandaan te komen en zich naast haar op te stellen. Scherp onderzoekend keek hij hem aan. Hij was lang, vond hij, en te mager. De oude rechercheur schatte hem op 19, 20 jaar. Hij had een klein vlasbaardje en lang blond haar, dat in zijn nek tot een staartje was samengebonden. Zijn grote voeten staken in een paar splinternieuwe, dure basketbalschoenen. De blik van de grijze speurder gleed van de jonge man terug naar Belinde van der Bos. Hij trok zijn wenkbrauw op. Ik dacht, sprak hij op verbaasde toon, dat mijn collega Vledder u bij de zusters Augustinissen had ondergebracht. De jonge vrouw knikte. Ik ben daar weggelopen. Waarom? Belinde van der Bos maakte een verontschuldigend gebaartje. Het had geen enkele zin om al naar bed te gaan. Ik zou toch niet kunnen slapen, ik was veel te onrustig. De kok glimlachte. Toen bent u maar vast op onderzoek gegaan. Belinda van de Bosch schudde haar hoofd. Het vinden van de moordenaar van Sjoerd is uw taak, reageerde ze kalm. U werkt aan een soort gerechtigheid, waarmee ik mij liever niet bemoei. Ik was echter bang, dat u een soort klopjacht op Peter zou openen, met alle mogelijke gevolgen. Zoals? Belinda van de Bos zuchtte diep. Ze wees over haar schouder. Ik ken Peter Sandvliet nu ruim een half jaar. Hij is een emotionele knaap die zich gauw bedreigd voelt en dan snel heftig, meestal ongecontroleerd reageert. Ik wilde een stuitende confrontatie met u, uh, uw mannen en Peter vermijden. Ze zweeg even. Nadrukkelijk. Begrijpt u mij goed? In het belang van Peter. De kok plukte aan het puntje van zijn neus. Uw genegenheid is eenzijdig. Het gezicht van Belinde van de Bos verstouwde. U hebt mijn genegenheid niet nodig, reageerde ze bits. Als u wilt, kunt u over een heel politieapparaat beschikken. Peter niet. Hij is een eenling, onbeschermd en onschuldig. Fledder boog zich met een ruk naar voren. Onschuldig? Toch hij scherp. Belinde van der Bos knikte. Absoluut. De jonge regisseur grinnikte. Waar haalt u die zekerheid vandaan? Belinde van der Bos stak haar beide handen omhoog. Peter zegt dat hij onschuldig is. Het klonk alsof ze geen tegenspraak wilde. Over het gezicht van de jonge regisseur gleed een grijns. Onze gevangenissen zitten vol met lieden die zeggen dat ze onschuldig zijn. Belinda van der Bos reageerde niet. Ze wendde zich tot de kok. Ik heb op de gang een bank zien staan. Ik blijf daar wachten tot u met Peter klaar bent. Dan neem ik hem weer onder mijn hoede. Fledder kwam wild overeind. En dacht u echt, snauwde hij onbeheerst, dat u hem meekreeg? Belinda van der Bos wierp een korte blik op de jonge regisseur. Haar lichtgroene ogen vonk ze en haar mond vormde opnieuw een strakke lijn. Zonder iets te zeggen draaide ze zich om en schreeuwde met opgeheven hoofd de kamer uit. De kok verborg een glimlach achter zijn hand. Daarna beduidde hij de jongeman, om op de stoel naast zijn bureau plaats te nemen. —Ik ben de regisseur de kok, opende hij vriendelijk. De kok uh, met een C.O.C.K. —Dan weet u met wie u van doen hebt. Peter Zandvliet schoof zijn onderlip vooruit. —Ik ken u wel. —Waarvan? —De Bijlmerbaaiers. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Bijlmer-baaiers? herhaalde hij vol ongeloof. Peter Zandvliet knikte. Ze hebben daar in de bibliotheek heel veel boeken over u. Ik heb er een paar van gelezen. De kok schudde afkeurend zijn hoofd. U moet niet alles geloven wat die baantje over mij schrijft, verzuchtte hij. Die man heeft een ongebreidelde fantasie. De oude regisseur liet het onderwerp rusten. Hij boog zich iets naar voren. Wanneer zat u in de Bijlmerbaaiers? Vorig jaar. Hoe lang? Drie maanden. Waarvoor? Peter Zandvliet plukte aan het jack van zijn spijkerpak. Ik had wat nieuwe kleren nodig, sprak hij achterloos, en ik zat wat slecht bij kas. De kok knikte begrijpend. De oplossing lag voor de hand, reageerde hij zacht, cynisch. Hmm, wat werd het, een beroving of een diefstal met braak? Peter Zandvliet trok zijn schouders iets op. Diefstal met braak? De oude regisseur leunde in zijn stoel achterover en keek demonstratief naar de splinternieuwe dure basketbalschoenen die de jonge man droeg. Ook... Uh al met braak? Peter Zandvliet schudde zijn hoofd. Gekocht, van mijn eigen geld. Ik werk zo nu en dan voor een uitzendbureau. Verdien genoeg om van te leven. Ik wil ook geen uitkering meer. Je bent weer op het uh, rechte pad, Peter Zandvliet grinnikte. Het klinkt wat lullig, maar zo is het wel. De kok keek hem schuins aan. Dankzij de profeet? Peter Zandvliet ontweek zijn blik. Ik mocht hem wel, de profeet. Als hij vertelde, dan luisterde ik graag naar hem. Hij kon over God praten, alsof die werkelijk bestond. De kok negeerde de opmerking. Het kopen van dat lot, dat is jouw idee? Peter Zandvliet knikte. U moet dat niet verkeerd begrijpen legde hij uit. Het was niet de bedoeling om de profeet daarmee te truiteren. Ik meende wat ik zei. Dat God zich maar eens moest bewijzen. Peter Zandvliet verschoof iets op zijn stoel. Vindt u dat gek? De kok streek met zijn hand over zijn kin. Hij voelde weinig voor een theologische discussie. De profeet is dood, sprak hij gelaten. ja. De kok gebaarde voor zich uit. — Heeft Belinda, ik bedoel, heeft Barbara jou verteld van die vingerafdruk op de knop van de geldlade in het houten cilinderbureau? Peter Zandvliet knikte met een zucht. — Dat had ze niet moeten doen, sprak hij afkeurend. Dat was stom. De kok trok rimpels in zijn voorhoofd. — Waarom stom? Peter Zandvliet maakte een hulpeloos gebaartje. U kunt nu denken, dat ik tijd genoeg had om een verhaaltje te verzinnen. De kok gebaarde in zijn richting. En? Had je tijd genoeg? Om de mond van Peter Zandvliet gleed een smartelijke trek. Ja, tijd genoeg, sprak hij geëmotioneerd, maar ik behoefde niets te verzinnen. Die vingerafdruk is van mij dadelijk zat. Ik ben met mijn vingers aan dat laagje geweest. Wanneer? Vanavond? Waarom? Peter Zandvliet zwaaide heftig. Om te kijken of dat geld er nog was. Hij sloot zijn ogen, bracht zijn beide handen voor zijn gezicht en liet zijn hoofd zakken. De kok liet hem even begaan. Na enkele seconden nam Peter Zandvliet zijn handen weg en keek op. Er, er was een samenkomst vanavond, ging hij hakelend verder. Ik besloot de profeet op te halen, om samen met hem naar de Achterburgwal te wandelen. Ik wilde nog eens met hem praten over die talenten, waarover hij gesproken had. Ik wilde de profeet voorstellen, om aan ons telkens opnieuw voorwaarden te stellen, hoe wij het geld zouden moeten besteden. Dat leek mij toch beter, dan alleen op onze talenten te vertrouwen. Peter Zandfried slikte. Zijn te grote ademsappel wipte op en neer. De deur van zijn woning was open, zoals altijd. Ik ging naar binnen en zag, dat alles overhoop was gehaald, een complete puinhoop. Ik vond de profeet op de grond van zijn slaapkamer, naast zijn bed. Uit zijn rug stak een grote stiletto. De jonge man schudde even huiverend zijn hoofd. Ik heb nog nooit in mijn leven een dood mens gezien, maar ik wist onmiddellijk, dat de profeet dood was, niet meer leefde. Eens dacht ik aan onze prijs, aan het vele geld van ons lot. Ik wist, dat de profeet dat geld in een lade van zijn cilinderbureau had geborgen. Ik ging terug naar de woonkamer en trok die lade open, met een ruk. Het geld was weg. Peter Zandvliet zweeg. In de lange stilte die volgde, werd boven hun hoofden het zoemen van de defecte TL-balk weer hoorbaar. Ook de geluiden van de straat drongen weer tot de recherchekamer door. De kok vreef zich achter in zijn nek. En toen, vroeg hij vermoeid, Peter Zandvliet spreidde zijn beide handen, ik stond als aan de grond genageld, het geld was weg, dat was het, daarvoor was de profeet vermoord. Plotseling besefte ik in wat voor een gevaarlijke situatie ik mij bevond. Als iemand mij hier in de woning zou aantreffen, dan, dan, dan zou niet denken, dat ik de profeet had omgebracht. In paniek ben ik gevlucht, ik durfde niet naar die samenkomst te gaan, waar al die mensen te vergeefs op de profeet zaten te wachten, ik wist ook niet, hoe ik het hun zou moeten vertellen, van die moord en het geld dat weg was. Ik heb toen zomaar wat rondgelopen, straat in, straat uit, verdoold. Uiteindelijk ben ik naar mijn kamertje gegaan, op de Bloemgracht, daar heb ik gezeten, tot Barbara kwam. Vond je dat vreemd? Nee. Je hebt jouw verhaal aan haar verteld? Peter Zandvliet knikte. Barbara zei, dat ze me geloofde, dat ze geloofde, dat ik de profeet niet had vermoord, en raadde mij aan, om met haar mee te gaan naar u. Hij keek op, een smekende blik in zijn ogen. U, uh, u gelooft mij? De kok schonk hem een matte glimlach. — Het is niet zo belangrijk, wat ik geloof, sprak hij zacht. Belangrijker is de waarheid. Peter Zandvliet reageerde fel. — Het is de waarheid! schreeuwde hij wild. — Daar is niets aan gelogen! Het is de waarheid, van A tot Z! Ik bezweer het u! De kok keek hem scherp aan. Hij hield er niet van, als mensen hem iets bezworen. — Bezweren? sprak hij met een ondertoon van sarcasme. — Bij wie? — Bij wat? Bij alles, wat je dierbaar is? De jonge man trok zijn schouders op. — Er zijn maar weinig dingen, reageerde hij achterloos, die mij dierbaar zijn. De kok boog zich naar hem toe. — Bezweren, drong hij aan, bij God, de God van de profeet. Peter Zandvliet schudde zijn hoofd, traag, nadenkend. Ook niet bij God. Daarvoor ken ik hem niet goed genoeg. Fledder keek de kok verbijsterd aan. Je liet hem gaan, je liet hem gaan, riep hij onstuimig. Als wij bij die vingerafdruk op de knop van het laadje nog een getuige hadden gevonden, die hem uit de woning van de profeet hadden zien vluchten, dan hadden we een ronde zaak gehad. De kok knikte gedwee. Een ronde zaak. Maar ook de werkelijke moordenaar van de profeet? Flerge baarde heftig. Peter van Sandvliet had tijd genoeg, tijd om dat fraaie verhaal van hem te bedenken, en tijd genoeg om dat vele geld weg te werken. De kok steunde met zijn elleboog op zijn bureau en legde zijn kin in een kommetje van zijn handen. —Ik wil best een ronde zaak, sprak hij loom, een gesloten bewijsvoering. Maar als ik daarbij niet tevens persoonlijk de overtuiging heb, de waarde moordenaar te hebben gevonden, dan... De oude regisseur maakte zijn zin niet af. Jij hebt niet de overtuiging, dat Peter Zandvliet de moordenaar is? De kok schudde zijn hoofd. Mijn oude moeder zei altijd, wie licht zweert, die licht ligt. Dat bracht mij even in de war. Maar je gelooft is een onschuld. De kok zuchtte. Ik wil ook de andere leden van het clubje wel eens bekijken. Heb je hun namen genoteerd? Fledder knikte. Wat mij opviel, was dat die Peter Sandvliet ze allemaal met naam en toenaam kindden. precies waar ze uithingen en wat ze op hun kerfstok hadden. De kok kauwde op zijn onderlip. Ik vermoed, sprak hij bedachtzaam dat Sjoerd van Obergum tijdens die bijeenkomsten in zijn woning aan het Turfdraasterpad, de jongeren aanzette tot een gezamenlijke biecht, een soort geestelijke schoonmaak, om met een schone lijn te beginnen aan een nieuw leven, door de profeet geleid. Je bedoelt, dat uh, Peter Sandvliet op die manier zo gedetailleerd aan zijn gegevens kwam? Precies. Fleurde boog zich over zijn lijstje. Het zijn er vijf, twee jonge vrouwen en drie jonge mannen. Allemaal rond de twintig. Er zijn een paar fraaie exemplaren bij, minderjarigen met voor hun leeftijd al een knap strafblad. De is keek op. Ik moet zeggen, die profeet had lef om met zo'n stelletje in zee te gaan. De kok staarde somber voor zich uit. Het werd zijn dood. Hoofdstuk vijf Op het stationsplein stapte de kok uit de tram. Met zijn handen diep in de zakken van zijn oude regenjas gestoken, schokte hij met een grote stroom voetgangers mee naar het verbrede en vernieuwde trottoir van het damrak, in zijn chauvinistische momenten de mooiste boulevard van West-Europa. Met een bijna kinderlijk plezier keek hij naar de vele vlaggen aan de stijgers van de rondvaartboten, die vrolijk wapperden tegen het decor van een azuurblauwe hemel, waarin een paar nietige schapenwolletjes wat verloren rondreven. Geïnteresseerd en vrolijk keek hij om zich heen. Het aantal meisjes en vrouwen, dat zijn oog streelde, leek door het warme zonlicht verdubbeld. In hun strakke, luchtige toiletjes toonden zij hun sierlijke rondingen uitbundig. Het gaf aan het hart van de oude speurder een blijde tinteling. De kok hield van de mensen, van het leven. Hoewel zijn beroep van regisseur hem voortdurend in aanraking bracht, met vooral de negatieve karaktertrekken van de mens, zijn hebzucht, zijn haat, zijn dwang tot vernietigen, tot doden, probeerde hij toch een optimistische kijk op het leven te behouden en zijn medemens positief te benaderen. Maar de gewelddadige dood van de jonge man, die door zijn omgeving de profeet werd genoemd, had hem ernstig geschokt. Het had hem dieper getroffen, dan hij in soortgelijke situaties gewend was. Liggend naast zijn zacht snurkende vrouw, had hij lange tijd de slaap niet kunnen vatten. Oorzaken en motieven spookten door zijn hoofd. De gegevens, die hij in de loop der tijd over de jonge man had vergaard, hadden hem de overtuiging gegeven, dat de evangeliserende soort van Obergem weer wat licht had willen brengen in het donkere, sombere denken van de vele misdadige jongeren, die in de Amsterdamse binnenstad opereerden en vaak een uitzichtloos bestaan leiden. In het hart van de grijze speurder kroop de stille hoop, dat de dood van de profeet niet aan zijn inzet was te wijten, dat hij niet het slachtoffer was geworden van zijn diepe overtuiging dat voor ieder mens een gelukkig leven mogelijk is, als, als hij of zij dat geluk maar wil zoeken. Welke wegen Sjoerd van Obergen voor het bereiken van zijn doel had bewandeld, achter de oude regisseur van minder belang? Het was de intentie, die hij bewonderde, de uiting van een liefde voor de medemens, wie ook. Verzonken en gepijnt, stak hij bij de oude brugsteeg de rijbaan van het Damrak over. Een aanstormende tram van lijn 9 deed hem opschrikken, en in een koddige draf bereikte hij de beurs van Berlage. Beleefd groetend nam hij zijn hoedje af voor een jonge hoer, die aan de arm van een vettige heer heupwiegend aan hem voorbij trok, en schokte de Warmoerstraat in. Toen hij de hal van het politiebureau binnenstapte, kwam Jan Kusters van achter de balie overeind en wenkte hem met een kromme vinger. De kok liep op hem toe. Wat is er? De wachtcommandant keek omhoog naar de klok in de hal. — Je bent laat? Het klonk als een verwijt. De kok grinnikte jongensachtig. — Kan jij je herinneren, dat ik s morgens wel eens op tijd ben geweest? Jan Kustus antwoordde niet. — Is het bovenal vanaf kwart voor tien een man op je te wachten? De kok schoof de mouw van zijn regenjas iets terug en keek op zijn horloge. — Een geduldig mens! — sprak hij lachend. Hij trok vragend zijn wenkbrauwen op. Is er nog niet? De wachtcommandant knikte. —Die jongen is altijd op tijd, antwoordde hij grommend. Maar die man vroeg naar jou. Hij wilde met niemand anders praten. De kok draaide zich om en liep opmerkelijk kwiek de stenen trappen op naar de tweede etage. Op de bank bij de deur van de grote recherchekamer zat een stevig gebouwde man met zijn knieën over elkaar. De kok schat hem op rond de 40. Hij droeg een fraai lichtblauw linnen kostuum met sokken en zomerschoenen in dezelfde kleur. Toen hij de grijze speurder in het oog kreeg, stond hij op en liep op hem toe. Rechercheur de kok. De oude rechercheur knikte traag. Met uh, COCK, reageerde hij vrijwel automatisch, om u te dienen. De man glimlachte, waarbij links in zijn mond een gouden hoek zichtbaar werd. »Ik had mij al bij het politiebureau aan de Leijmansgracht vervocht,« sprak hij geaffecteerd. »Ik meende, dat het turfdraagtig pad, net als het oude binnengasthuis, vroeger, onder dat bureau resorteerde, maar daar zei men mij, dat u de zaak zou afwikkelen.« De kok de onbegrip. »Welke zaak?« De man ademde diep. De dood van soort van obergam! De kok staarde enige momenten langs de man heen. De dood van een profeet, sprak hij pijnzend. De man keek hem niet begrijpend aan. Profeet? De kok knikte. Zo werd hij genoemd, de profeet. De oude regisseur liep langs de man en ging hem voor naar de grote recherchekamer. Daar beduidde hij hem op de stoel, naast zijn bureau, plaats te nemen. Vledder liet zijn rappe vingers op de toetsen van zijn elektronische schrijfmachine rusten, en keek van de kok naar de man en terug. —Ik heb hem al gevraagd, of ik hem van dienst kon zijn, sprak hij van ons gehoord, maar hij wilde per se wachten, tot jij kwam. De kok schonk de jonge rechercheur een zoete glimlach. —Een kwestie van vertrouwen, gniffelde hij. Zonder op een reactie van Vledder te wachten, liep hij naar de kapstok en ontdeed zich van zijn hoed en regenjas. Daarna nam hij achter zijn bureau plaats en richtte zijn volle aandacht op de man naast hem. Zijn scherpe blik tastte zijn gelaatstrekken af. De man had een vriendelijk, bolrond, wat vleesig gezicht met een terugwijkende zwarte haardos. Zijn lippen waren hardvormig en dik, en zijn kin stak iets vooruit. Zijn lichtbruine ogen stonden rustig en trotseerde kalm de onderzoekende blik van de kok. De grijze speurder snoof een lichte parfumgeur op. U, uh, u bent geïnteresseerd in de dood van Soort van Olbergen? De man trok zijn brede schouders op. Geïnteresseerd, geïnteresseerd, reageerde hij zichtbaar geprikkeld. Ik ben niet geïnteresseerd in iemands dood. De kok bracht zijn beminnelijkste glimlach. U was geïnteresseerd, verbeterde hij, in een levende soort van Albergen. De man kwam zuchtend overeind en maakte een stijve buiging. Laat ik mij eerst even aan u voorstellen. Mijn naam is Diederik, uh, Diederik Lauferbach. Ik ben directeur van de literaire uitgeverij De Oude Bataaf in Bassem. De man nam weer plaats en sloeg zijn knieën over elkaar. Mijn interesse in soort van Oberham is mijn interesse als uitgever. De kok maakte een verontschuldigend gebaartje. Ik heb nog nooit van de uitgeverij de oude Bataaf gehoord, reageerde hij schruchter. Maar ik moet u onmiddellijk bekennen dat ik weinig in literatuur ben geïnteresseerd. De heer Lauferbach, gebaarde achterloos. Dat is jammer, sprak hij spijtig. Het zou uw leven hebben verrijkt. De oude regisseur glimlachte. Ik vrees dat ik een te prosaïs beroep heb om van literatuur te kunnen genieten. Hij gniffelde, En uh, onze ambtelijke processen verbaal lenen zich nauwelijks voor letterkundige hoogstandjes. Diederik Lauferbach negeerde de opmerking. Tot ons, Fans. Behoort ook de auteur Stanley van Blesse? De kok trok rimpels in zijn voorhoofd. — Over hem heb ik kort geleden iets gelezen, reageerde hij peinzend. Diederik Lauverbach liet zijn hoofd iets zakken. — Stanley is vorige maand overleden, sprak hij somber. Hij was een goed mens en een gevierd auteur. Zijn boeken getuigden van een grote sociale bewogenheid. Ze bereikte enorme oplagen, ook in het buitenland. Stanley sukkelde al jaren met zijn gezondheid. Het is verwonderlijk, dat hij toch nog zo oud is geworden. 83 jaar! Het gezicht van de uitgever verhelderde. Gelukkig heb ik een aantal manuscripten van hem in voorraad, die ik nu nog postuum van hem kan uitgeven. Zijn trouwe lezers en lezeressen zullen ze met vreugde begroeten. De kok keek schuin naar hem op. Wat heeft dat alles, vroeg hij niet begrijpend, met Sjoerd van Obergen van Doen. Diederik Lauverbach schudde zijn hoofd. Niet. Ik vertel u dit ter illustratie, dat de oude Bataaf een gerenommeerde uitgeverij is, met een fonds waarin prachtige auteurs zijn opgenomen. De kok spreidde zijn beide handen. U heeft mij overtuigd, sprak hij vriendelijk. De oude regisseur veranderde van toon. U, uh, uw interesse voor Soort van Obergem, drong hij aan. Ik had vanmorgen een afspraak met hem. Waar? In zijn woning aan het twaalfdaagselpad. Hoe laat? 9 uur. Vrij vroeg, voor een afspraak. Diederik Lauferbach maakte een verontschuldigend gebaar. —Dat tijdstip heeft de heer van Orbegum bepaald. Hij had een overvolle agenda. Dat tijdstip kwam hem het beste uit. De kok knikte begrijpend. —U was op tijd. De heer Lauferbach streek met de rug van zijn hand naar zijn droge mond. —Uiteraard! Hij zweeg even. —Ik vond de deur van zijn woning, ging hij na een paar seconden verder. Door de politie verzegeld. En een buurvrouw vertelde mij dat Sjoer van Obergham de avond tevoren was vermoord. Hij zei opnieuw en hield zijn hoofd gebogen. Ik heb het u al verteld. Toen ik de schok had verwerkt, ben ik naar het bureau aan de Lijnbaansgacht te gaan voor informatie. De kok knikte begrijpend. De reden van uw afspraak met de heer van Obergham? Zijn manuscript. De kok keek verbaasd op. Zijn manuscript, herhaalde hij vol ongeloof, schreef soort van obergen boeken? Diederik Lauvenbach knikte nadrukkelijk. Soort van obergen schreef literatuur, pure literatuur. Hij had een prachtige stijl van schrijven. Zijn eerste werkstuk was weliswaar nog wat onvolwassen, onrijk, ongeschaafd, maar de heer van Obergum had ongetwijfeld talent, Ver talent. Toen ik zijn werkstuk onder ogen kreeg, bemerkte ik dat onmiddellijk, al na de eerste regels. De kok stak zijn handen vooruit en drukte de vingertoppen tegen elkaar. Even voor alle duidelijkheid. Sjoerd van Oberham schreef een boek, of, zoals u dat noemt, maakte een werkstuk en stuurde dat aan u op. Diederik Lauferbach knikte. Ik ontvang per jaar duizenden ongevraagde manuscripten. In de regel is er niets bij. Het is verbijsterend hoeveel Nederlanders zich aan een boek wagen. Maar in het werkstuk van Sjoerd van Oberham ontdekte ik een nog ruw talent, een uh, ongeschrepen diamant. U besloot zijn werkstuk uit te geven. Diederik Lauferbach schudde zijn hoofd. Niet direct. Ik heb hem naar mijn kantoor in Bussemont ontboden en heb hem gezegd dat ik als uitgever wel geïnteresseerd was in zijn werkstuk. Maar dat hij dat diende te herschrijven en daarbij op bepaalde dingen moest letten. Kortom, ik wilde hem coachen, begeleiden. Ik heb daar als uitgever uiteraard alle belang bij. En? Diederik Laufebach gebaren voor zich uit. Sjoerd van Obergam beloofde naar mijn goedbedoelde adviezen te luisteren en nam zijn werkstuk weer mee naar huis. De uitgever steeg even. Een paar dagen geleden belde hij mij op en zei mij dat hij het werkstuk naar mijn aanwijzingen had herschreven en dat hij met mij een afspraak wilde maken om over de voorwaarden te praten. De kok bracht rimpels in zijn voorhoofd. Welke voorwaarden? — De voorwaarden, waarop het zijn manuscript zou mogen uitgeven, de kok gebaarde voor zich uit. — Was hij daar zo zeker van, ik bedoel, had u hem toezeggingen gedaan? Diederik Laufenbach schudde zijn hoofd. — Hoe kon dat? riep hij verontwaardigd. — Ik had het herschreven manuscript nog niet eens gelezen, wist niet of het een succes was geworden. De kok pooste zich iets naar voren was het zijn eerste werkstuk. Ik bedoel, had Sjoerd van Oberghem al eens eerder iets gepubliceerd? Diederik Laufenbach schudde zijn hoofd. Niet dat ik weet. De grijze speurder hield de uitgever zijn blik gevangen. Is, um, is het gebruikelijk, vroeg hij met een zweem van ongeloof, dat een beginnend schrijver, een debutant, aan de uitgever voorwaarden stelt? Dietrich Lavenbach glimlachte. Debutanten zijn in de regel al blij wanneer een uitgever hun een kans wil geven. Ze zijn zelfs bereid om van een honorarium af te zien, waar ik uiteraard nooit op inga. Al zijn de financiële risico's bij een debutant aardig groot. De uitgever zuchtte. Ik kreeg tijdens dat telefoongesprek met soort van Obberghem het idee dat er kapers op de kust waren, mensen die hem aanbiedingen hadden gedaan. Andere uitgevers. Diederik Laverbach antwoordde niet direct. Na enige seconden keek hij op. Hebt u, vroeg hij met zachte stem, dat manuscript van de heer van Obergem in zijn woning gevonden? De kok spreide zijn handen. —Ik ben in de woning van Sjoerd van Obergem niet eens een typmachine tegengekomen. Diederik Laverbach schudde zijn hoofd. Het werkstuk was met de hand geschreven. De blik van de kok dwaalde naar Fledder. De jonge regisseur schudde langzaam zijn hoofd. Ik heb in die woning aan het pad niks gevonden, wat op een manuscript leek. Diederik Leverbach stond van zijn stoel op. Heren, sprak hij gezwollen, dan hebt gij nu een motief voor zijn dood. Hoofdstuk 6. Toen de keurig in bleekblauw geklede heer Lauferbach uit de grote recherchekamer was vertrokken, kwam Vledder overeind, pakte de stoel naast het bureau van de kok en ging daar achterstevoren op zitten. Ik, uh, ik heb echt geen manuscript in de woning van de profeten aangetroffen, sprak hij aarzelend, maar ik moet je eerlijk bekennen, dat ik daar ook niet op heb gelet... Hoe, uh, hoe kon ik nou weten, dat er een manuscript in de woningen moest zijn? — Heb je een inventarislijst opgemaakt? Flutter schudde zijn hoofd. — Nog niet, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Hij gebaarde voor zich uit. — Heb jij een manuscript gezien? Jij was gisteravond veel langer in de woningen van de profeet dan ik. De kok knikte instemmend. Ik heb nog het onderzoek van Ben Kreuger gevolgd. Hij maakte een verontschuldigend gebaartje. Het was zo'n bende, ook al had er een manuscript gelegen, dan was het mij nog niet opgevallen. Flettersnof. Het is natuurlijk onzin wat die heer Lauferbach beweert. Ik vind 50.000 gulden en meer voor de hand liggend motief voor moord, dan een manuscript van een nog volslagen onbekende schrijver. De kok negeerde de opmerking. Heb jij al contact gehad met dokter Rusteloos? Fledder knikte. — Ik had hem vanmorgen om half negen aan de lijn. De sectie is pas vanmiddag om twee uur. Dokter Rusteloos komt echt niet vroeger. Hij had nog een sectie in Rotterdam en een in Delft. De kok glimlachte. — De oude lijkersnijer heeft het druk, Fledder grenikte. — Ik kan er niets aan doen, sprak hij hoofdschuddend. Maar ik vind dokter Rusteloos een toch wat eigenaardige man. Ik zou wel eens willen weten, hoeveel dode mensen die oude patholoog anatoom in zijn lange leven al heeft opengesneden. De kok streek over zijn kin. Ik heb hem dat lang geleden al eens gevraagd. Hij was toen nog niet zo stokdoof. En? Hij zei met zijn typische kraakstem... Als alle nog in leven waren, zou men er toch wel een aardig dorp mee kunnen bevolken, Fledder lachte. Een macabere gedachte. De kok wierp een blik op zijn horloge en kwam overeind. Het is twaalf uur. Je hebt nog even de tijd voor de sectie begint. Fledder keek naar hem op. Wat wil je dan? De kok antwoordde niet. Hij slenterde naar de kapstok, wurmde zich in zijn regenjas... En schoof zijn hoedje achter op zijn hoofd. Vladder kwam hem na. —Ik vroeg je wat! riep hij geprikkeld. De kok glimlachte. —Wij gaan samen terug naar het trufdraagsterpad, kijken naar een manuscript. —En als dat er niet is? De kok trok zijn schouders op. —Dan zullen wij, sprak hij achterloos, de boutenbewering van uitgever Lauferbach noodgedwongen wat serieuzer moeten bezien. De beide regisseurs slenterden van de lange niesel rechts de voorburgwal op. Bij het oude kerksplein namen ze de brug naar de Oude Kennensteeg en liepen vandaar naar de Achterburgwal. De buurt toonde een geheel andere aanblik dan de avond tevoren. Geen drentelend leger van behoeftigen. Slechts enkele schuchtere passanten, geen jonge aantrekkelijke vrouwen in de etalages, bij de meeste bordelen waren de gordijnen dichtgeschoven. De hoeren, die nu zitting hielden, hadden hun beste jaren gehad. Fledder blikte opzij. — Geef je de woning vrij? De kok knikte. — Als jij straks naar Westgaard rijdt voor de sectie, ga dan ook even langs de Bloemgracht, naar de kamer van Peter Zandvliet. Misschien is Belinda van de Bos daar. Zeg anders tegen Peter, of laat een berichtje achter, dat Belinda of Barbara, wat ons betreft, over de woning van de profeet aan het turftraagste pad kan beschikken. Ik neem aan dat zij en Peter voorlopig nog wel contact met elkaar zullen onderhouden. Anders moeten we vader Ambrosius inschakelen. Fledder fronst zijn wenkbrauwen. Kan dat? Wat bedoel je? Dat Belinda van de Bos over de woning van de profeet beschikt, staat zij daar ambtelijk ingeschreven. De kok bromde. Hm, dat is mijn probleem niet, reageerde hij nukkig. Ik werk niet bij heruitvlusting. Een tijd lang liepen ze zwijgend naast elkaar voort, beide verzonken in hun eigen gedachten. Het was de jonge Vledder die het zwijgen verbrak. Ben je van plan om alle leden van het clubje van de profeet te benaderen? vroeg hij zorgelijk. Dat is nog een hele klus. De kok trok zijn gezicht strak. Zeker, verzuchtte hij. We hebben geen andere keus. En ieder die wist dat in dat houten cilinderbureau van Sjoerd van Obergen een bedrag van 50.000 gulden lag, is een potentiële dader. Het was stil op het turfdraagste pad. Een eenzame toerist, met dure camera's omhangen, stokte wat verloren rond. Verderop waren werklieden bezig om de laatste sporen van de uitmarkt uit te wissen. De dranghekken van de politie waren reeds verdwenen, en de feestverlichting was verwijderd. De kok keek om zich heen. Hij kon nog maar moeilijk aan de nieuwe situatie rond het oude binnengasthuis winnen. De nieuwe woningen pasten, naar zijn gevoel, niet in het decor. Bij nummer 248... Besteeg de grijze speurder het bordes, en liep de trap op naar de eerste etage. Fletter volgde. Boven op het portaal van de eerste etage bleef de oude rechercheur staan en staarde verbijsterd voor zich. De verzegeling, die hij de avond tevoren zo zorgvuldig had aangebracht, was verbroken. De schootplaat van het klavierslot hing uit een versplinterde spanning, en de woningdeur stond op een kier. Vledder heigde in zijn nek. — Iemand is binnen geweest! De kok slikte. — Of is er nog? De jonge rechercheur kwam schuin achter de kok vandaan, knoopte zijn colbert los en trok in een flitsende beweging zijn dienstpistool uit zijn schouderholster. De kok blikte op zij. Doe dat ding weg, siste hij, voordat je er iemand mee bezeert. Vledder gehoorzaamde onwillig. De kok hield zijn rechte knieën iets omhoog, trapte met kracht de deur verder open en stormde naar binnen. Achter in de kamer, nabij het houten cilinderbureau, stond een lange, slanke jongeman met stekelig blond haar. De kok bleef voor hem staan, wijdbeens, heigend. —Wie ben jij? vroeg hij scherp. —Hoe ben jij hier binnengekomen? Wat doe jij hier? De jongeman leek niet in het minst geschokt. Over zijn smalle gezicht gleed een glimlach. Het bracht kuiltjes in zijn beide wangen. — Dat, zei hij lichtblozend, zijn drie vragen in één. De kok ademde diep en knikte traag voor zich uit. — Je hebt gelijk, sprak hij berustend. Ik begin opnieuw. Wie ben jij? — Erik, Erik Voogd. Vraag 2. Hoe ben je hier binnengekomen? De jonge man wees naar de deur. Die stond open. Vraag 3. Wat doe je hier? Erik volgt glimlachte opnieuw. Daar wil ik niet moeilijk over doen. Ik zoek 50.000 gulden.